Ik ben een vrachtwagenchauffeur Ik heb altijd een goed humeur Zochtend vroeg sta ik op En drink ik koffie uit een kop Dan houdt mevrouw me aan de praat En daarom kom ik steeds te laat Dat vindt mijn baas niet zo fijn Dus dan zing ik voor de gein Mijn drukkerslied op de MC en dan zingen alle vrachtwagenchauffeurs die ook een 27 mc mag in hun cabine hebben en toevallig op dezelfde golfbank te zitten